4 uur. Dit is Radio 1. Het Tessel blok. In Villa VPRO de waanzin van energiesubsidies en de tanende macht van Nederland in de rest van de wereld. Nu eerst het NOS journaal Mark Visser. De vier verdachten in de sarinzaak in Maastricht blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. Eén van de verdachten is een man van 21. Zijn advocaat vertelde aan verslaggever Matthijs van de Wiel waarvan zijn cliënt wordt verdacht. Trekking is het aanwezig hebben, het hebben willen verkopen is een pogingsvorm geweest van iets wat in het kader van de wet chemische wapens verboden is. Chemische wapens. Dat is de omschrijving. In de lastenlegging is een chemisch product weergegeven. Ja. Uw cliënt eh, zou dus dat spul voorhanden hebben volgens justitie en geprobeerd hebben dat te verkopen. Dat is de verdenking. Ja. U ontkent dat. Hij ontkent dat. Ik ga daar geen mededeling over doen. Zelfs dat kunt u niet zeggen. Ik kan wel zeggen dat ik de rechter gevraagd heb mijn cliënt in vrijheid te stellen. En dat zegt al genoeg, dat denk ik. De politie heeft in Maastricht het hele paasweekend gezocht naar Sarin na een melding dat het gevaarlijke zenuwgas te kopen werd aangeboden, waarbij graafwerkzaamheden werd niets gevonden. Staatssecretaris Wekers zou bekijken of hij iets kan doen... tegen onvoorziene effecten van een belastingversimpeling. Dat zei hij tegen Kamerleden die geschrokken zijn van berichten... dat veel gepensioneerden er fors op achteruit gaan. De Volkskrant schreef daarover. Veel Kamerleden vinden dat er veel onduidelijk is rond de cijfers. Wekers benadrukte dat gegevens van de Volkskrant... alleen zijn gebaseerd op de loonstrookjes van januari. Wat de precieze effecten zijn, moet volgens hem nog worden geanalyseerd.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 Nucleaire dreigementen zijn geen spelletjes, zei hij. En daarmee reageerde Ban op de bekendmaking van Noord-Korea... dat het land de installaties van een nucleair complex weer in bedrijf neemt. De reactor werd in 2007 gesloten, in ruil voor hulpgoederen. Volgens de VN-chef is het hoog tijd voor een gesprek met Pyongyang. Zuid-Korea kondigde aan dat op iedere Noord-Koreaanse provocatie... een onverbiddelijk militair antwoord zal volgen. De Cypriotische minister van Financiën, Saris, heeft zijn ontslag aangeboden. President Anastasiades heeft het ontslag aanvaard. Saris maakte zijn opstappen bekend na de gesprekken met de Europese Commissie, het IMF en de ECB. Zijn vertrek hangt samen met het onderzoek naar de bankencrisis op Cyprus, Saris. Door die crisis kwam het kleine euroland aan de rand van de economische afgrond te staan. Volgens Griekse media wordt Harris-Gorgiadis de nieuwe Cypriotische minister van Financiën. De verbouwing van het Van Gogh Museum in Amsterdam is klaar. De afgelopen zeven maanden kreeg het museum een flinke opknapbeurt. dak is vervangen, klimaatinstallaties zijn vernieuwd... en het museum voldoet weer aan alle brandveiligheidseisen. Maar het gaat niet alleen om verbeteringen achter de schermen... zegt de nieuwe zakelijk directeur, Adriaan Dunselsman. Wat de bezoekers wel gaan zien is dat het museum er weer helemaal fris bij staat. Alles geverfd, vloeren, vernieuwd, nieuwe plafonds. Dus dat is zichtbaar. En ook bijvoorbeeld een nieuw restaurant. Het Van Gogh Museum gaat weer open op 1 mei. Voetbalclub SC Veendam verdwijnt uit het betaalde voetbal. De club werd een week geleden al failliet verklaard... en had tot vanmiddag 4 uur om daartegen in beroep te gaan. De club maakte via Twitter bekend dat niet te doen. Afgelopen weken probeerde de club nog om geld bij investeerders op te halen... maar dat lukte niet. De uitslagen van de duels tussen Veendam en de andere clubs... in de eerste divisie vervallen. Eerder dit jaar verdween AGO VV al uit de Jupiler League. Het weer dan zonnig en droog, bij een temperatuur van een graad of 9. Morgen eerst volop zon, later bewolkt, blijft wel droog. Dat was het nieuws met Mark Visser. En dan nu verkeersinformatie van de ANWB, John Saoka. Fiel op de Ring Amsterdam, de A10 west richting Zaanstad... twee kilometer voor de Koentunnel. Op de A13 richting Rotterdam staat twee kilometer voor knooppunt... Kleinpolderplein. Op de A15 komen we naar het Europort richting Rotterdam... bij Spijk drieven En verderop 3 kilometer voor Knopert van Plein. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Knopert de Brechtseplein 3 kilometer. Om een hero aan de top te blijven, daag ik mezelf steeds uit. Om alles eruit te halen wat erin zit. Keihard trainen, elke dag opnieuw. Mijn echte kracht zit van binnen.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 Villa VPRO. Tessel Blok. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn er nog tot half vijf hier op Radio 1 met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Ons kabinet schittert in het buitenland door afwezigheid. Dat zegt oud-staatssecretaris Frank Heemskerk vandaag in het Financiële Dagblad. Hij begint vandaag als bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Het aantal ministers in het kabinet Rutte II is te klein, zegt hij... waardoor hoge ambtenaren vaak de honneurs waarnemen bij internationaal overleg. En daardoor verliest Nederland aan internationale invloed. Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-diplomaat, goedemiddag... Goedemiddag. Bent u het eens met die kritiek van meneer Heemskerk? Ik ben het uh, gedeeltelijk wel eens. Al geloof ik uh, dat we dat zoals altijd een beetje moeten nuanceren. Daar was ik al bang voor, Want, maar gaat u uh, gaan hoor. Bijvoorbeeld uh, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, de heer Timmermans... Uh, is een uh, actieve reiziger uh, en zo hoort het ook uh, voor minister van Buitenlandse Zaken. Maar voor het overige ben ik het uh, wel met hem eens. Want ook mij valt het op uh, dat uh, Nederlandse bewindslieden uh, vaak schitteren door afwezigheid... Uh, daar waar je jou zou verwachten dat er nieuwe markten uh, liggen, uh, nieuwe mogelijkheden zich voordoen. En dan begrijp ik zijn kritiek wel. Uh, en hij voegt daar heel terecht aan toe. Dat komt ook omdat we natuurlijk weinig ministers hebben... En bovendien uh, hebben we niet veel ministers... die ook nog een keer ervaring hebben... En een klein beetje weten waar het over gaat. Mm -hmm. Oké, okay, nog even dat, zo meteen wat er aan te doen zou zijn... en of het inderdaad daaraan ligt. Maar hij zegt ook in dat stuk... Uh, hoge ambtenaren moeten dan vaak de honneurs waarnemen... juist bij instellingen als de Wereldbank en het IMF. He, we hebben het dan even ja. niet over staatsbezoeken. Daar gebeuren hele belangrijke dingen en zegt hij... Uh, het voordeel van een minister is, behalve dat het meer aanzien heeft... en dat andere landen het verwachten... maar ook dat een minister nog wel eens lekker vervelend kan doen als dat nodig is... en dat een hoge ambtenaar dat eigenlijk nooit kan. U bent allebei geweest, is dat zo? Uh, is dat een heel ander leven? Ja, nou, het is inderdaad zo dat een hoge ambtenaar... natuurlijk toch met een beperkt mandaat op stap wordt gestuurd. Uh, en als een discussie zich in een bepaalde richting ontwikkelt... het natuurlijk moeilijk is om daarvan af te werken. Ook al denk je soms nou... Hier zou ik wel eens even krachtig tegenvuur willen geven. Dat kan veel moeilijker als ambtenaar dan als, als minister. Bovendien uh, wordt er natuurlijk uh, naar een ambtenaar wat minder aandachtig geluisterd. Je zit echt helemaal onderaan uh, in de pekkingorder. En de meeste ministers denken, oh dat is maar een ambtenaar. Dus ik hoef me niet veel aan te trekken van die kritiek van Nederland. Nee, precies. Dus, wees afwezigheid van de minister en ik heb dat uh, met name ook in Europa gemerkt, maar dat geldt net zo bij het IMF en bij de Wereldbank en bij vele andere internationale organisaties als je indruk wil maken, als je een echte boodschap hebt... Uh, dan moet je vertegenwoordigd zijn op uh, politiek. Dus liefst ministerieel niveau. Ja. Nou, premier Rutte, zijn kabinet dus... hij heeft gezegd, ik hecht aan een kleine ministersploeg. Daarin heeft hij in elk geval woord gehouden. Het zijn er, geloof ik, nu nog maar 13 in plaats 13, van 16 ja. die er waren... en zeven staatssecretarissen in plaats van elf. Heeft hij de nadelen onderschat? Want je kan op die manier dus wel efficiënt en goedkoper werken... maar misschien loop je van alles en nog wat uh, in de rest van de wereld mis. Ja, nou, ik... ik... Ik denk van wel. Uh, kijk, uh, uh, twee of drie ministers extra... Uh, ...maakt natuurlijk geen groot verschil op een begroting... ...terwijl het wel degelijk een verschil kan maken... Uh, ...wat betreft je aanwezigheid in het buitenland. En als wij nou, zeggen, diplomatiek, uh, zeggen, uh, uh, economische diplomatie op de voorgrond plaatsen op dit moment... ...omdat we nou eenmaal die centjes vanuit het buitenland moeten verdienen... ...dan zou ik zeggen, zet veel ministers in... ...met name het voor internationale handel... Uh, ...landbouw, uh, dus allemaal die sectoren waar Nederland uh, een echte reputatie heeft. We ja. zijn het tweede grootste exporterende landbouwland. En als je dan niet een eigen minister van landbouw hebt, dan valt dat natuurlijk toch wel op. Al is mevrouw Dijkspaar natuurlijk een uh, uitstekende staatssecretaris... Maar een staatssecretaris is niet hetzelfde als een minister. Als een minister, nee. Nou, misschien is er een oplossing. Er wordt enorm gesproken over een tussentijdse formatie. Misschien is het wel een goed plan om dat maar te doen: de coalitie open te, breiden en dan, uh, open te breken en dan het kabinet gewoon uitbreiden met drie of vier extra ministers. Dan zijn we eruit. Nou, ik eh, zou sterke voorstander zijn van meer ministers. Ik weet niet eh, of dit een gunstig moment is... economisch eh, en eh, zeg, politiek gezien... om een kabinet eh, over te breken... en daar opnieuw eh, allerlei formatiepogingen te gaan ondernemen. Want dat werkt altijd erg remmend. Het maakt ook geen goede indruk op het buitenland... als je na minder dan een jaar alweer eh, van mening verandert... of althans wat de samenstelling van In je regering kabinet, betreft. Ja. Maar ik denk eh, dat eh, op zichzelf wat extra ministers die vooral aandacht moeten besteden aan het buitenland, dat dat een welkome aanvulling zou zijn. Geen overbodige luxe. Goed. Nee. Hartelijk bedankt. Ben Bot, oud minister van Buitenlandse Zaken en oud topdiplomaat. Bedankt. Dank u en goedemiddag. Klinkende munt met vandaag. Hans de Geus, financiële journalist bij RTL Z... en Paul Jekkers, bestuurslid van de Bond voor Postpersoneel. Postpersoneel, moet ik zeggen. Het viel helemaal weg, Paul. Niet de bedoeling. Hartelijk welkom allebei. Hoi. Even heel actueel... Um je zegt dat hij, uh, en ik mag dan aannemen... het PvdA-deel in het kabinet Rutte steunt... om vast te houden aan de 3 norm voor volgend jaar in elk geval. En dat er wel er toch een aantal, inmiddels al een aantal VVD'ers... niet de minste, ook al gezegd hebben... Joh, ga daar wat soepeler mee om. Uh, wat zeggen jullie? Allebei even één korte zin. We kunnen het hier elke week wel over hebben. Want elke week komt het weer terug. Maar toch maar weer eens eventjes. Wordt het niet hoog tijd dat Rutte misschien eens een beetje meebuigt, Paul? Ik denk dat dit een uitspraak is die hij heeft gedaan... om daar over een half jaar weer op terug te komen. Je wil bijna zeggen zoals het te doen gebruikelijk is, of niet? Nou, niet zoals het te doen gebruikelijk is, maar deze wel. Hans? Ja, als je moet dit zeggen, want dit zijn de afspraken binnen het kabinet natuurlijk... maar het maakt eigenlijk niet uit wat ze zeggen. We gaan het sowieso niet halen, want hoe harder je bezuinigt... weten we sinds kort, ja. hoe moeilijker het wordt om dat tekort te halen. We ja. zagen ook vandaag, of gisteren was het Spanje... die gaat waarschijnlijk op de 6% begrotingstekort blijven nog een jaar... Frankrijk komt op 4,9, wij gaan het ook niet aan. Nee, en eigenlijk is dit, maar misschien komen we daar later nog op te spreken... dan een beetje het, het, het, het voorbeeld van het failliet van het beleid tot nu toe... van zet in op uh, die strakke norm, zet in op heel veel bezuinigen... dan komen we er allemaal wel uit. Ja, het besef is er niet dat dit geen normale cyclus is... waar je misschien met bezuinigingen met goede wil uit zou kunnen komen. Dit is een financiële crisis die eens in de tachtig jaar voortkomt. Met enorm hoge schulden aan de private, hè, aan die private kant. Vooral gezinnen met hypotheken. Ja, dit werkt niet om nu te gaan bezuinigen. Dan riskeer je een gigantische ja, ramp en een depressie. Waar wij eigenlijk op afkoersen nu. Toch, toch uh, ligt er een enorm pakket nog weer te wachten op ons. Mm -hmm. Van 4 miljard bezuinigingen. Een vraagje je af hoe, hoe zich dat verhoudt... tot de onderhandelingen die nu bezig zijn. Iets langer dan men had voorzien tussen uh, de polderonderhandelingen. Tussen mm -hmm. werkgevers en werknemers. Die gaan wel of niet met een sociaal akkoord komen. Als ze niet met een sociaal akkoord komen, wordt dat door velen als een ramp gezien. Als ze wel met een sociaal akkoord komen... Mag je ervan uitgaan dat misschien van dat hele bezuinigingsbeleid niet heel veel overblijft, toch, Paul? Oh, van het hele bezuinigingsbeleid, maar ook daar zal die 3% direct en onmiddellijk onder druk komen te liggen. Wat dat verwacht kan jij? Haast niet dat sociale ja. akkoord, ze zijn nu aan het praten. Het zou eigenlijk gisteren, uh, hadden daar enige resultaten mm -hmm. moeten liggen. Ze hebben wat uitstel gekregen. Wordt nu 17 april gezegd. Ik vind het altijd zo geweldig dat er zo met data, dan weten ze ineens, 17 april kan het wel. Ja. Heel bijzonder. Dat zijn de agendas van de beleidsmedewerkers. Vertel eens hoe dat werkt dan. Ja, want die krijgen een heleboel andere mensen opdracht om nog zoveel dingen door te te rekenen. Die zeggen dan tegen de, uh, de echte onderhandelaars, daar zijn we zoveel dagen mee bezig. Dan moet de rest nog even kijken. En dan gaan ze weer bij elkaar zitten. Zo is werkt dat. Het, dat is het gewoon. Ja. Het is niet wat ook wel eens wordt gesuggereerd. Ah, ze hebben al lang allebei een beetje idee waar ze op uit willen komen. Maar om de mensen het land te geven dat het zwaar was. Uh, de mensen in het land het idee te geven dat het zwaar was. En dat ze er echt allebei heel nee, hard ik, voor hebben Dat, dat gebeurt wel eens, maar dat denk ik in dit geval niet. Nee. nee. Dat er gewoon nog ingewikkelde vraagstukken liggen waarvan, waar, waar een keuze gemaakt kan worden. En die willen ze pas maken naar de Goed doorgereikt is. Hans, wat denk jij dat het uh, eigenlijk wel al duidelijk is wie wat toe zal geven en dat dat hoe dan ook voor het kabinetsbeleid hard aan zal komen? Nou, ik, ik weet niet in hoeverre nou die 3% of die bezuiniging, of dat zozeer aan de sociale partners is, misschien ook wel. Je had het over 4 miljard, vergeet niet ja. van de 50 miljard van de... totaal van Rutte 1. Uh, Koenders en Rutte 2, is nog maar een heel klein deel ingevuld. Mm -hmm. Dus het overgrote deel moeten wij nog gaan voelen. Maar hè? is die 4 miljard niet dat... Uh, en dat is nee. wat er nog in de toekomst gepland mm -hmm. bij gaat ja. komen. Ja. Ja. Maar ik weet niet in hoeverre dat weet Paul beter dan ik. Ik denk dat het daar toch met name over het ontslagrecht gaat. De Precies. De lengte van de WW-duur en dat mm -hmm. soort dingen, toch? En de vijf procent, daar ik ook wel bijna ja, zeker... Daar, daar dat die aan de het gesteld Nou, Dat gaat over dat kwotum arbeidsgehandicap. 5, oh, ja, de ja, drie procent, ja, daar is een... zit het kabinet... de begrotingstekort, zit het kabinet toch niet op, echt op te mm, wachten... dat ze daar nou... Nee, de verlenging van de WW. Er komt ongetwijfeld iets anders op die WW. Maar we zijn nog aan het discussiëren... Maar daar weet ik ook niet meer van dan de gemiddelde krantenlezer over wie dat dan moet gaan betalen. Ja. Of dat een extra premie wordt voor de werknemers. Maar dat is natuurlijk ook niet zo'n gelukkige maatregel op dit moment. Ja. Want die zit al met koopkrachtverlies en een hoop gedoe en andere soorten bezuinigingen. Dus daar zal over een discussie en het. het, het uh het ontslagrecht, maar vergeet ook die 5 niet. Nee, maar ja. dat is wel belangrijk, die 5 Dat, gaat, dat is dus dat arbeids, eh, kwotum <coughs> arbeidsgehandicapten, want zo, zo heet dat. Mm -hmm. Er stond vanochtend in Trouw een, een groot verhaal. Die hebben redelijk uh, breed proberen, althans, te onderzoeken... bij bedrijven bij inst en overheidsinstellingen, hoe het er nu mee staat... en of ze al een beetje aan het werk zijn, omdat ze weten... dat ze binnen nu en zes of zeven jaar... 5 van hun arbeiders moet arbeidsgehandicapt zijn... Um, dat klinkt zo gek, dat lijkt net alsof zij er naartoe moeten werken... dat die mensen dat worden. nee, je moet arbeidsgehandicapten in dienst nemen. <lacht> ja, want zo klinkt het. Um, en er is weinig medewerking, vooral van overheidswegen... want het is dus nergens nog goed geregeld. En eigenlijk is de uitkomst van dit onderzoek... het gaat helemaal nooit lukken. Ik denk ook, ze hebben daar een wat langere termijn voor genomen. Dus het is niet zo dat als op een zeker moment die maatregel formeel afgekondigd wordt, dat het dan ook over twee maanden geregeld moet zijn. Het is een, een kwestie van tot, tot 2021. En ja. dan moet het zover zijn. Maar ja, tot op dit moment wordt dat, hè, dat, is, dat is waar. Het wordt nergens geregistreerd. Sterker nog, je mag het helemaal niet registreren. Als ik iemand in dienst neem, mag ik niet zeggen. je heeft een vlekje aan zijn dit of aan zijn dat. Ik, ik mag de dingen registreren die ik nodig heb voor wat voor opleiding heeft hij als een salaris, waar woont hij... als ik hem een brief wil schrijven, enzovoort, mm -hmm. enzovoort. Dus uh, er zullen ongetwijfeld een heleboel bedrijven zijn... die sowieso al een arbeidsgehandicapten. Wat wordt de definitie? Nou, dat begint het dan mee, he? ja. Zonder, zonder dat hij ooit als zodanig een, een, een meneer of een mevrouw... die niet erg goed kan lopen, maar al jarenlang prima functioneert... achter het bureau waar hij zit. Ja. ja, hij is volkomen ongeschikt voor, noem maar eens een aantal uh, beroepen... waar hij de hele dag uh, in de benen wagen moet maar hij functioneert al 25 jaar daar, die zal het ook niet plezierig vinden, denk ik. Als je nu ineens een stempel krijgt, jij bent hebt ja, dan, dan, hebben we, en dan hebben we, zijn we al in ieder geval een stukje op weg naar het kwotum. Het was precies hetzelfde als jaren geleden kreeg je subsidie voor uh, bij scholen ook, als ze meer uh, allochtone uh, leerlingen in namen en voor beroepsopleidingen. Maar dat hadden ze op dat moment helemaal niet geregistreerd. En je moest heel snel melden. Ik heb er zelf nog ergens bij gezeten, bij één opleiding, dat ze gewoon maar de namenlijst door zijn gegaan. En de Janssen en de Pietersen en de Jekkersen waren Nederlanders. <lacht> en de en die misschien al zeven generaties Grieken in Nederland worden, die werden als allochtoon uh, bestempeld, want hoe moest je het anders doen? Dan en daar krijg je vingerwerk. ook subsidie voor. Maar da, dus dit is dan nog maar één aspect, dan hebben we het nog niet eens over, over financiële aspecten of puur praktische aspecten. H het feit al dat bedrijven nu niet weten... hoeveel ze in dienst hebben... en dus ook niet weten hoeveel ze er in de loop van de jaren aan moeten nemen... om op dat kwotum te komen. Is dit dan weer Hans, een typisch voorbeeld van... het is goed bedoeld, uh, buitengewoon ondoordacht, tekentafelbeleid... Ik weet niet in hoeverre ze alle practicalities hebben doordacht in het begin. Ik denk heel weinig. Op zich is het enerzijds nobel en anderzijds op de hele lange termijn goed voor de economie. Want we ja. krijgen natuurlijk toch vergrijzing. Dus als meer mensen meedoen, is het alleen maar positief. Op dit moment om het op korte termijn in te voeren is het natuurlijk lastig. Want we zitten al met een oplopende werkloosheid. Nou, we gaan het zo over post snel hebben. Ja, Dan zie je precies. toch een verdringing tussen dat soort mensen die met subsidies dan aan boord komen... en dan komen andere mensen die eigenlijk ook dat werk kunnen doen... die komen misschien op straat, Nou, daar weet Paul alles van zo dadelijk... Dus op heel lange termijn is het goed. Maar ik denk in dit stadium is het niet iets waar je heel erg moet zitten te wachten. En met name voor kleinere bedrijven is het zo. Ja, die hebben al duidelijk in dit onderzoek van Touw ook aangegeven... wij schuiven dit voor ons uit, want wij, dit gaat ons nooit lukken. Dus wij wachten tot de strop op ons, om onze nek zit. En tot de de die mensen, tijd horen jullie niet van het van ons. Kan, of het kan, of je ja. ze op de bedrijfswoord uh, iets, iets anders kan laten doen... geeft het zo'n rompslomp eromheen. Dus met, het onderhandelaarschik, wie ging ook een verhaal eronder... dat de boete niet zo hoog was... En dat er dus een, een heleboel bedrijven zullen opteren voor de boete. Omdat dat goedkoper ja. is, minder geld is dan ja. deze... Ja. Want daar wilde ik jou vragen, uh, bij PostNL, uh, dan deze mensen in dienst nemen. Hm. Want je neemt niet zomaar een arbeidsgehandicapte uh, in dienst. Vaak kan dat wel, maar soms kan dat helemaal niet zonder begeleiding. Ja. Dus dat is alweer dubbel geld. Goed, PostNL. We hadden het, uh, of uh, uh, Hans zei het al even... Dat was voor, vorige week nieuws, het is uh, al wat langer bekend. Maar die gaan dus arbeidsgehandicapte post rond laten ja, ze, brengen. Hebben, ze hebben er al een stel, hoor, ja. in het sorteercentra. En? Het ga, ja, wij hebben daar, er zijn vrij scherpe afspraken gemaakt. In dit geval met, uh, met de ondernemingsraad... op welke plekken dat dan waar zou mogen en in welke mate. Het, het, het lukt PostNL niet om voldoende, in, in bepaalde streken... voldoende postbezorgers te werven... Uh, ook als daar gewoon vacatures voor neergezet worden enzovoort. enzovoort. Waarom post... is dat niet overigens? Is dat omdat ze gewoon echt wel heel weinig betalen? En ze, betaalt, heel flexibel, ze, ze, uh... ze betalen heel weinig. En uh, het is werk wat je leuk moet vinden. En een heleboel mensen beginnen eraan... en die vinden het na drie weken al niet meer leuk. Ze hebben een, een verloop van uh, boven de 40 procent. Mm. Uh, in in een, uh, wat hebben ze nu? 23.000, dus dat is heel veel. Uh, en het verloop zit meestal in het eerste jaar. Maar het zijn soms ook hele kleine dingen. Zo, zo, zo hadden wij een vrij actieve ledengroep in Zwolle. <laughs> en die waren ineens allemaal weg. Wat bleek, er was een IKEA-vestiging geopend. Een van de dames had daar gesolliciteerd... Ik uh, Ikea was, in was ontzettend zitten. tevreden. Want ja. die mevrouw werkte altijd geheel zelfstandig overdag met de post... en zorgde zelfs ze op tijd klaar was. Dat soort werknemers hadden ze nodig. En nog wel een stuk of tien. Ze verdienden niet eens zo verschrikkelijk veel meer... maar ze kregen wel een kaart met klantenkorting. Ja, en en dan, de hele zijn ze club weg. werkte twee weken later bij Ikea. Maar even concreet, hè? Om, om wat uh, we net zeiden... de PostNL uh, uh, heeft dus al een aantal ja. arbeidsreden. Jullie hebben dus ook al, of zij hebben daar al gemerkt, hoeveel extra dat kost. Hoeveel extra werk. Nee, het, het, het, het punt is, PostNL neemt ze in dienst. En op zich hebben wij daar geen bezwaar tegen. Dat is even. even. En, en het is ook goed, Tuurlijk. moreel en om andere redenen, om die mensen aan te werken. Nou, maar even om het eerlijke financiële verhaal te hebben. PostNL neemt ze neemt niet in dienst. PostNL heeft op dit moment alleen maar mensen in dienst die ze inhuren via de sociale werkvoorziening. Ja, zij, dat be zit er zij, nu nog zij betalen een tarief aan de sociale werkvoorziening. Doen ze zo netjes mogelijk. Dus we een rekensom maken van wat zouden wij aan kosten kwijt zijn... als wij dit met uh, mensen zonder uh, arbeidsbeperking zouden... Uh, en, en dat bedrag betalen we aan de sociale werkplaats. De ervaring is dat ze al gauw 10, 20 procent meer mensen nodig hebben... voor hetzelfde werk, Eén En twee begeleiders van de sociale werkplaats. Want die hebben ze zelf niet. En ja. ik heb dat zelf ook al eens een keer gezien. Het zijn bijna allemaal geestelijk, uh, mensen die een geestelijke beperking hebben. En die hebben heel erg veel begeleiding nodig. Niet omdat ze het werk niet kunnen. Dat kunnen ze wel. Maar vooral, uh, en daar zie je dan net die beperking... dat als het ene klusje klaar is... Uh, die mensen vaak niet vanzelf zien wat het volgende klusje mm -hmm. is. Daar moet dus iemand opstaan ja, om op te zeggen, nu moet je ja. dat gaan doen. Dit is een heel mooi praktijkvoorbeeld. Ja. En er blijkt toch ook wel uit het, de, dat verhaal uit trouw... dat het heel moeilijk gaat worden. Oh als het al niet sneuvelt, wat we net al zeiden, in dat sociaal akkoord... want er wordt ook overal uh, geroepen dat dat een van de eerste dingen is... die uitgeruild kan gaan worden. Ja. Dus, maar goed, de beschuldiging kan... ja, Ant... die wel eens hoort aan PostNL... Van het is pure bezuiniging door jullie en nee. jullie verkopen het als een, als een, nee, als als letten, een edel... Nee, daar letten wij wel op. Dat is dus niet terecht. Nee, dat is niet... Dus okay. ze zouden dat geld ook kwijt... Ja, als je verder doordenkt... als je die mensen dus niet op de normale arbeidsmarkt kunt krijgen... Dan is je salaris te laag en moet je dat verhogen. En dan vind je ze wel. Ja. Maar er werken ook een stel uh, uh, mensen van de sociale werkplaats in Utrecht op de sorteercentra. Ze hebben op veel sorteercentra uh, gehuwde vrouwen werken die het echt zien als een bijbaan. Die zoeken mm. dus helemaal niet naar een 40 uurig contract, maar 12-13 uur. Dat is mooi. Dan wordt het gezinsinkomen net aangevuld tot. En die willen niet s'nachts werken. En ze hebben wel s'nachts werk. Ja. Ja, okay. en dan moet je iets. Nee, goed, ja. dan vullen ze plaatsen op goed. Laten we gaan naar een uh, opmerkelijk voorstel van het IMF. Of voorstel, is zelfs een soort offensief. Het IMF uh, gaat de strijd aan... Tegen de energiesubsidies. Zij noemen het de waanzin van de energiesubsidies. Afschaffing heeft, zeggen zij, zegt het IMF, alleen maar voordelen. En het uitgeven van die subsidies heeft alleen maar nadelen. Vooral op het milieu, maar ook op de schatkist, op van alles en nog wat. Fossiele energiesubsidies, zeggen het over, Precies, ja. fossiele energie. Uh, het is, het, als het zou gebeuren, zou het een schokeffect... en volgens mij, zou in de wereld veroorzaken. En zelfs tot oorlogen kunnen leiden. Hans. Nou, het is, ik denk dat je de gevolgen met het beste wil van de wereld niet helemaal kan overzien. Maar besef bijvoorbeeld dat waarom er misschien in Saudi-Arabië nog geen Arabische lente is geweest... is omdat mensen daar heel veel subsidie krijgen. Onder andere op benzine doet ze daar zichzelf het perverse effect voor... dat als de olieprijs stijgt, dat het verbruik in Saudi-Arabië toeneemt. Waarom? Het hele land wordt rijker, dus ze kunnen makkelijker subsidie geven. Die mensen blijven toch maar eh, drie of tien cent per liter betalen aan de pomp... En dus neemt het verbruik toe omdat ze rijker worden. Dus het geeft hele perverse prikkels. Mm -hmm. Ik vind het fantastisch. Hè? Er wordt al, het is al een bekend gegeven. Er wordt al langer over geklaagd door mensen die graag willen... dat er meer uh, dat alternatief beter in mm -hmm. beeld komt. Maar als het IMF hiermee komt? Nou, dat is heel interessant wat je, wat je zegt. Of dat zij dat nu ook zeggen. Ze hebben trouwens toevallig de afgelopen jaar ook rapporten uitgebracht... over olieschaarste. En ten tweede over wat kan het betekenen... voor het mondiale productieapparaat als olie inderdaad schaarser wordt. Zij zien daar toch wel kantelpunten... In hoe de, hoe de voortbrenging van goederen en diensten kan plaatsvinden. Er kunnen allerlei onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden als olie inderdaad schaarser Zeker. wordt. Want in elk stapje van de productieketen zit je toch op energie en ook op olie. Denk alleen al aan de verpakking, plastic, wat van olie is gemaakt. Dus ik denk dat het heel goed dat het is dat ze doen. En ik vond het ook een, heel een belangrijk teken. Want economen en financiële economen neigen nogal alles alleen maar naar. Financiën en economie te kijken. Ja. Maar energie is een enorm belangrijk onderdeel daarvan. Dus ik vind het prachtig dat zij dat nu zeggen. Zij zeggen gewoon namelijk letterlijk. Het is te gek voor woorden. We, er zijn ofwel in de wereld enorme financiële en klimaatproblemen. Bijna alle regeringen zijn blut. De aarde warmt op. En tezelfde te, tijd geven die regeringen bakken met geld uit. Aan iets dat beide problemen alleen maar vergroot. Ja. Dat is een korte conclusie van het IMF. En ze gaan nog een stapje verder. Ze dreigen met daadwerkelijke... Actie, namelijk te zeggen: Als jullie niet ophouden. Het zijn voornamelijk ontwikkelingslanden, laten we daar ook nog wel eventjes iets over zeggen. met het geven van zoveel subsidie uh, uh, op fossiele energie. dan krijgen jullie van het IMF geen cent meer als je het nodig hebt. Dat is machtspolitiek bedrijven, Hans. Ja, klopt. Alleen de landen die, uh, daar, die ruim daarvan. Hè, bijvoorbeeld Indonesië is ook een olieproducerend land. wat ook enorme subsidie geeft aan hun, aan hun mensen. Die zitten, dat zijn vaak niet de landen die nou echt moeten bedelen bij het IMF om, om leningen. Dus dat is nee. een beetje jammer dat ze daar dan niet de macht hebben. Maar het klopt, ze hebben overigens wel heel ruim gerekend. Ze rekenen ook bijvoorbeeld... Als je, hè, wij hebben een forse accijns op benzine, omdat het vervuilend is. Nou, als je dat niet hebt, rekenen ze dat ook mee als mm -hmm. subsidie. Dus ze vinden ook dat je dus een, een, een vervuilende belasting moet hebben. Ja, en als je die als je dat niet dat hebt, dan is, het, dan is, het, dan is dat bij die subsidie. Maar het gaat vooral om het verlagen van de kostprijs... voor de consumenten van, uh, van energie. Nou, en er zijn er mensen die tegen zijn, die zeggen maar dat... Maar in Nederland is ook, hè, grootbedrijven... die, geen, uh, die, geen, die betalen bijna geen uh, accijns op energie. Dus die betalen misschien tien of twintig keer zo weinig ja. voor stroom... Uh, als jij en ik. Nou, dat wordt ook gemeten als energiesubsidie. Ja. En terecht. Maar het is, er zijn dus tegenstanders die zeggen tegen, tegen dit plan: uh, het gaat tot oorlog leiden en sociale opstand in landen waar dit eigenlijk ge gebruikt wordt, deze subsidie dat om de ze, armen een uh, beetje rustig te houden, dat ze in elk geval een autootje kunnen rijden. Nou, misschien en als ze die middelen, bedoel, ze kunnen die middelen natuurlijk nog wel steeds hebben beschikken, maar er is helemaal niks mis mee dat de bevolking van een rijk olieproducerend land meeprofiteert van de welvaart die dat Klopt. creëert. Klopt. En ik denk eerlijk gezegd dat ze daar uiteindelijk meer van zouden profiteren als ze dat op een andere manier terugkrijgen en zelf kunnen kiezen. Dan want dit, dit drukt mensen ook nou ga maar in de auto rijden en zolang je in die auto rijdt, ga je niet naar school. Ja. Want die kun je niet betalen. Ja. Het is een beetje brood en spelen ja, van ja, ja, in de woestijn staan staan ski-oorden hè. Dus heel veel sneeuw die gemaakt allemaal met energie van olie gemaakt dus de meest prachtige energiebron fikken ze af om, om skiën mogelijk te maken. Laten wij dus onszelf prikkels, beloven... Uh, kun je, je kunt die subsidie geven, maar liever met andere liever prikkels. Met een andere prikkel. Laten wij onszelf beloven dat we even gaan volgen... wat er gebeurt met dit, uh, ja, uh, uh, dit offensief van het IMF. Goed. Hansen Geus, dankjewel. En Paul Jekkers ook. Hartelijk bedankt. Uh, Lucella Carasso is aangeschoven hier. om eens vertellen wat het Radio 1-journaal zo meteen gaat doen. Hele boel, maar we bellen in ieder geval met de burgemeester van Veendam... over het definitieve faillissement van de voetbalclub daar... En aandacht voor de autoverkoop, want die markt is uh, behoorlijk in elkaar gestort. Afgelopen kwartaal. zo zometeen. Dit nu is eerst. Radio 1. Oh. Ik praat er dwars doorheen. Excuses, hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. Staatssecretaris Wekers zal bekijken of hij onvoorziene effecten van een belastingversimpeling kan compenseren. Zei hij tegen Kamerleden die geschrokken zijn van berichten dat veel gepensioneerden er fors op achteruit gaan. Wekers benadrukte dat de gegevens van de Volkskrant onder meer alleen zijn gebaseerd op de loonstrookjes van januari. Wat de precieze effecten zijn moet volgens hem nog worden geanalyseerd. Van de 460 studenten die zijn begonnen aan een islam- en imamopleiding in het hoger onderwijs, is maar een beperkt deel afgestudeerd. Het waren er 53 in 2011, schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Minister wijst erop dat veel studenten de opleiding naast hun werk volgen vanuit een persoonlijke belangstelling voor de islam. Maar de combinatie van werk en studie blijkt in veel gevallen te zwaar, zegt ze. En voetbalclub SC Veendam verdwijnt uit het betaalde voetbal. Husella zei het al, de club werd een week geleden al failliet verklaard. En had tot vanmiddag vier uur om daartegen in beroep te gaan. De afgelopen weken probeerde de club nog om geld bij investeerders op te halen. Maar dat is dus niet gelukt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En de verkeersinformatie van de ANWB, John Saoka. De normale avondspits, bijna 80 kilometer file. De meeste file staan rond Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende files op de A4 richting Amsterdam. Er staat tussen Leidsendam en Zoeterwardendorp 5 kilometer. Bij Zoeterwardendorp is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstrook. En op de A12 veel vertraging vanuit Arnhem richting Duitsland. Er staat tussen Duiven en Knoopend Ouddijk 9 kilometer. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Knoopend Ouddijk is daardoor de rechte rijstrook dicht. En Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook nogal wat gebeurd bij het klein Polderplein. Er staat inmiddels drie kilometer file en ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. Om de volgende boodschap duidelijk te maken, vragen wij je om je nu even niets voor te stellen.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 NOS Radio in journal Lucella Carrasso. Een goedemiddag. Nog een half uurtje. En dan weten we of er nog meer bekentenissen komen in de wielersport in Nederland. De Tweede Kamer komt met allerlei voorstellen voor de NS en het spoor. Wij volgen het debat daarover met staatssecretaris Mansveld. En de opvolger van Sascha de Boer komt langs: Annegien Steenhuizen. Eerste autoverkoop, want daar uh, gaat het niet goed mee. De cijfers van zowel nieuwe auto's als tweedehands zijn flink gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar. Jeroen de Jager is daarom bij een autodealer in Zeist vanmiddag. Jeroen, kan jij ook al aangeven hoe groot die daling is? Ja, dat ziet er niet goed uit, Lucelle. Want er is een, uh, een prognose gedaan door een onderzoeksbureau dat heet uh, Almacon, en die uh, zeggen op basis van de verkopen januari, februari, maart min 30. Uh, in vergelijking met het uh, eerste kwartaal vorig jaar. En dat is dus heel erg uh, heel erg heftig. Um, en dat beeld wordt ook hier waar ik ben... dat is uh, Koops uh, Vivan die hier zit. Uh, er worden verschillende modellen gekocht, nieuwe modellen. Uh, wordt wel bevestigd ook door, uh, door Pas die min 30%. Die eerste twee maanden hier. Uh, U bent hier vestigingsmanager. Hoe zien die eruit? Ja, nou dat, dat sluit heel erg aan bij die cijfers die ik net ook uh, zo hoor. Dat is niet mis. Dat is zeker niet mis. En de, ja, dat is eigenlijk een droevige constatering. En wat doe je eraan? Ja, ik ben wel van mening dat je ook dit soort tijden... wel weer nieuwe mogelijkheden biedt. En ja, we moeten toch proberen heel creatief te zijn. En daarom op, op, op een heel andere manier... dat auto's aan de markt te brengen. Nou, die creativiteit, Lucella, daar gaan we het over hebben. Hoe uh, een, een autoverkoper op dit moment nog iets kan doen aan, aan zijn marges. Hoe die nog uh, kan overleven. Want je ziet ze ook uh, langzaam toch wel omvallen ook, hè? Later horen we meer van jou, Jeroen de Jager. Ja. Dan gaan we nu naar Veendam. De sportclub Veendam is definitief failliet. Er waren veel acties, onder leiding onder meer van oudspeler Henk de Haan. Maar het heeft niet genoeg geld opgeleverd. Het streven was een kleine zeven ton, uiteindelijk is drie ton opgehaald. De burgemeester van Veendam is Ab Meijerman. Goedemiddag, meneer Meijerman. Goedemiddag. Zeg, hoe is het nieuws bij u aangekomen? Ja, we vinden het natuurlijk heel vervelend. Uh, vanochtend hebben we nog met de curator om tafel gezeten. Toen was nog niet bekend hoe hoog het bedrag zou, zou zijn. En uh, nou ja, nu kort geleden bleek dat het toch aanzienlijk lager was dan verwacht. En dat vinden we ontzettend jammer. En waarom zat u met de curator om tafel als burgemeester of als gemeente? Ja, kijk, de curator probeert natuurlijk aan alle kanten aan geld te komen. En hij heeft ook nog eens bij ons... Uh, Gevraagd van goh, zou de gemeente bereid zijn om nog een bijdrage te leveren of een vordering te laten vallen. En daar was het antwoord hetzelfde wat we de afgelopen weken ook hebben gedaan. Dat is dat, dat wij aan de grenzen gekomen waren van wat en politiek mogelijk is en wat ook volgens de regels van, van de mededinging zou mogen. Want het gaat natuurlijk om een onderneming. Ja, en die mag je maar niet zo uh, voorzien van, uh, van steun. Er zijn allerlei regels aan verbonden. Want een, van, ik... de, een van de vragen was, uh, als ik me niet vergis de afgelopen tijd... of de stadionhuur kwijtgescholden kon worden. Ja, nou ja, precies. En dat is een, uh, een vorm van een bijdrage leveren aan een bedrijf... die uh, moet toetsen aan de uh, Europese regels die daarvoor zijn. Afgelopen jaren hebben we dat uh, verschillende keren uh, wel gedaan... En we hadden daarin de grens van, wat ik zeg, zowel het politiek haalbare als het technisch haalbare bereikt. Want, want er zijn niet genoeg partijen in Veendam. Er was geen meerderheid om alsnog iets te doen voor de club. De nee, politieke steun om nog een keer bij te dragen was er niet meer. En ja, dat, dat is ook heel begrijpelijk. De raad heeft jaar in jaar uit is ze bereid geweest om de club in nood bij te staan. En daar komt een keer een eind aan. En de Raad had bij de vorige keer gezegd: van en weet, college, dit is echt de allerlaatste keer dat we bereid zijn om te helpen. Heeft de club het ook een beetje aan zichzelf te danken? Of, of ziet u het niet zo? Nee, nee, dat vind ik absoluut niet. Je kunt natuurlijk allerlei zondebokken aanwijzen. Dat lijkt me zeker niet onze rol om dat te doen. Wat ik zie is dat een club mensen afgelopen maanden geweldig hun best heeft gedaan. om die club in de benen te houden. Die heel terecht op iedereen, ook op de overheid, een beroep hebben gedaan. En die nu hartstikke teleurgesteld zijn dat het uiteindelijk toch niet gelukt is. En voor het gebied is dat ook heel erg jammer. Want wat betekent dit voor het gebied? Waarom is het jammer? Nou ja, het betekent dat er geen betaald voetbalclub uh, meer is. En laten we wel zijn, de naamsbekendheid van de gemeente Veendam is voor een deel gekoppeld aan, uh, aan de SC Veendam. Een lange leegte kent iedereen uh, in Nederland. En het is heel jammer als je zoiets bijdraagt. Zoiets nou, want, want naamsbekendheid is belangrijk voor Veendam? Ja, kijk, wij zijn een, uh, een gebied wat niet vanzelfsprekend op de kaart staat. En alles wat daaraan kan bijdragen, en dat is een voetbalclub zeker ook, uh, is, uh, is mooi meegenomen. Dat is ook de reden dat wij de club elk jaar met 50.000 euro sponsorden. Dat mag wel. En, en dat leverde naamsbekendheid op. Maar levert het ook nog meer op? Uh, meer dan imago en naamsbekendheid? Nou, kijk, het is voor een samenleving. Daar, daar kwamen er elke twee weken... twee tot drieduizend mensen naar voetbal kijken. En dat is, uh, dat is in de samenleving belangrijk. En alles wat er rondom zo'n club gebeurt... Is, is, ja, is belangrijk voor de samenleving. Ja. Nou, heeft u, heeft u uh, becijferd, hè, behalve wat het dan maatschappelijk betekent... ook wat dit uh, qua lokale economie kan betekenen, financieel, voor Veendam? Ja, Kijk, we hebben, we hebben altijd gezegd bij de, bij de berekening van, van wat wij aan sponsorbijdragen uh, hebben geleverd... hebben we altijd gezegd dat we op een zakelijke manier doen. Daar zitten inderdaad al berekeningen achter. Wat levert het ons aan, aan naamsbekendheid op? Wat levert het lokale economie op? En wij hebben dat, ja, dat is, een, uh, dat is geen wiskunde, hoor. En zeker geen wetenschap. Maar wij hebben gezegd, voor ons is dat uh, 50.000 euro per jaar waard. Ja, en nu dus uh, niks meer. En nu niks meer. Maar, en welke club gaat u nu steunen in het weekend? <laughs> Voorlopig even geen club. Uh, Groningen? <laughs> dat, of kan dat maar, niet? Met, <laughs> de, de, de FC Groningen is een fantastische club. Ook een fantastische club. Oké, okay. nou, even geen uitspraken erover. Meneer Meijerman, dank u wel. Burgemeester van Vendam. dag. Dan gaan we naar Den Haag, want daar is op dit moment een kliko-overleg aan de gang. Zo wordt het genoemd, omdat het een debat is waar heel veel onderwerpen aan de orde kunnen komen. En als dat debat over het spoor gaat, dan weet je zeker dat Kamerleden ook nooit te beroerd zijn om met een nieuw idee te komen. Daar kan een hoop verbeterd worden, zo vindt de Kamer. En dat zag ook politieke redacteur Hans gaan. Er is vandaag een debat over de ontwikkelingen op het spoor. En het is een verzameloverleg. Het gaat over de NS, het gaat over ProRail, het gaat over het vrachtvervoer, het gaat over stations. En het lijkt erop alsof ieder Kamerlid dat dit onderwerp in zijn portefeuille heeft, heeft bedacht, ik ga met paarsen een ei uitbroeden. Het is een popperi van ideeën. We hebben er al twee Gehoord de afgelopen 24 uur, D66 wil dat stations niet langer in eigendom zijn van de NS en van de Partij van de Arbeid. Die vindt dat de punctualiteit van de NS niet afgerekend moet worden op de vertrektijden en aankomsttijden van de treinen, maar op het aantal passagiers dat ze weten te vervoeren. Dus kijken of er nog meer partijen en Kamerleden zijn met een ideetje. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Um, er zitten nu op een aantal plekken rare knelpunten op het spoor. Dan heb je eerst vier banen, dan heb je een brug met twee en dan heb je weer vier banen. Dus die, brug moet dan, die spoorbrug moet dan vier baans worden? Ja, die spoorbrug moet vier baans. Er is een file top 7 ook bij het spoor. Nou, Waar moet je dan je geld in stoppen? Appeltje, eitje in het spoor. Toch een eitje. ik dacht ik stop er een in. Betty de Boer van VVD, wat heeft u de afgelopen dagen bedacht? Ja, ook wat eier inderdaad zitten uitbroeden over die NS en hoe het natuurlijk allemaal beter kan. Ik wil graag lokale overheden betrekken bij de keuze of ergens uh, wel of niet uh, een station moet komen of een stukje spoor. Dat uh, de lokale democratieën uh, die ook gaan over het bestemmen van of ergens een woonwijk komt of dat ergens een bedrijventerrein komt. Dat die uh, bij die besluitvorming moeten worden betrokken en niet alleen de NS en ProRail. Van Basier van de Socialistische Partij. Wij hebben ons deze keer gewoon beperkt tot de onderwerpen die de staatssecretaris op de agenda heeft staan. Begrijp ik nu goed dat de SP geen eigen nieuwe ideeën heeft in dit debat? Ik ben nu, ik zit erachteraan om die ideeën die ik aangenomen gekregen heb ook uitgevoerd te krijgen. En dat is ook een hele klus. Zonder Drouwer van het CDA. Wat mij opvalt in die stapels rapporten die naar de Kamer gegaan zijn... is dat de minister en de staatssecretaris met name rond de problemen rond de sporen in de periode van de winter, toen het goed misging. Eerder heeft gezegd dat zij met oplossingen zou komen om dat aan te pakken. En nu in die stapels van rapporten lees ik op 1-8-napagina... dat die problemen binnen 3 en 5 jaar opgelost gaan worden. En met alle respect, dat is echt veel te lang. Dat was Sander de Rauwe van het CDA. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Wat is jouw droom voor ons land? Daarmee uh, wordt voor de troonwisseling 30 april een boek gemaakt. Er is nu een website vandaag in de lucht gegaan. Deeljouwdroom.nl Dan kan je je droom daar kwijt. En de bedoeling is dat de mooiste dan in dat boek verschijnen. En dat boek dat is dan weer voor iedereen beschikbaar. Basisschoolleerlingen van de Willem-Alexander-school in Amstelveen... Die zijn vanochtend druk bezig geweest om hun droom te verwoorden. En daarbij was ook Martijn van der Zanden lijkt bij ons wel een beetje, maar we hebben een Wij willen dat ieder kind eigenlijk uh, wilt kan sporten. We hebben zwart nodig voor de achtergrond, maar we, we moeten ook zwart voor de letters strepen. Wat is jullie droom? Want jullie zijn met een ander bord bezig. Wat is jullie droom? Nou, dat er geen geldjes meer is en dat er alle mensen niet zwerven en dat ze gewoon een huis hebben. Nou, dat is wel een hele mooie droom, hè? Ja. Juffrouw Marleen van groep 5 hier. Het is geen toeval hè, dat vandaag de site hier wordt gepresenteerd. Nee, dat is geen toeval. Wij hebben Op de site hadden we foto's staan van uh, een gebeurtenis bij ons in de klas... dat we een brief hebben geschreven aan... Uh... De prins om hem succes te wensen met zijn nieuwe baan als koning straks. En uh, ja, daar is op gereageerd. En... Want jullie hebben meteen een brief geschreven toen bekend werd dat ja, hij koning ja, zou gaan ja, worden. de volgende dag zijn we in de kring gestart en uh, kinderen waren onder de indruk. Hadden ook het idee van, van, ja, er moet toch eigenlijk iets gebeuren, want wij zitten op de Willem-Alexander school. Even waren ze ook in de veronderstelling dat er helemaal geen andere Willem-Alexander scholen zijn. <laughs> maar ja, uit die droom heb ik ze dan even geholpen, want dat, uh, ja, er zijn er absoluut meer. Uh, maar goed, omdat we natuurlijk het een en ander op de website hadden gezet. Van dit is onze brief en dit hebben we gedaan. Uh, uh, kwam de aandacht op een gegeven moment richting ons. Ja, en dat was uh, ja, leuk. Wij zijn klaar. Ik kom kijken. Fantastisch. Ik ga meteen mee. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. <hij> en vanaf vandaag kan iedereen dus dromen uploaden. Maar voor ze online komen worden ze nog wel gecontroleerd. Zegt Hans Weijers, voorzitter van de inhuldigingscommissie. Kijk, we gaan natuurlijk wel even kijken of er geen dromen komen die eigenlijk geen dromen zijn, maar vervelende dingen. Ze moeten wel passen. En we gaan natuurlijk ook een selectie maken van of ze positief zijn... of ze kwaliteit hebben enzovoort En zo Gaan we ze een beetje proberen te selecteren. Ik ja, kan me inderdaad bijvoorbeeld wel voorstellen dat mensen droom van een, ja, een republiek... zonder koningshuis als toekomst voor Nederland. Ja, nou, dat kan een droom zijn. Ik weet niet of hij de koning zal inspireren. En ik geloof ook niet dat hij heel veel Nederland zal inspireren... maar het is op zichzelf een droom die denkbaar is. Verkeersinformatie, John Soka, goedemiddag. Goedemiddag, Lucela. De 90 kilometer file, een vrij normale avondspits. Natuurlijk altijd een paar opvallende files. Zonder meer op de A4 naar Amsterdam. Er staat bij Soeterwouderdorp 7 kilometer. Want daar is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert daar één rijstook. Ook veel vertraging op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Kroopend Ouddijk. Er staat 12 kilometer file. De staat van de file staat bij Kropend Velperbroek. Bij Kroopend Ouddijk is de rechterreis ook dicht. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Bij Rotterdam Centrum daar staat 4 kilometer. Daar is ook de rechterreis ook dicht. En op de A50 eind over naar Arnhem. Daar staat er een ongeluk tussen Kropend Paalgraven en Ravenstein 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. Annegien Steenhuis is hier. Welkom, Annegien. Dank je wel. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Ja, de nieuwe anker van het 8 uur journaal. Als je me nou... En je hebt nog helemaal rode wangen erop Zo, ja, ik heb echt... Uh, ja, het is net bekend geworden uh, voor de kwart over één vergadering... De, de vergadering, laat maar zeggen, waar gepraat wordt over het acht uur van vanavond. Ja, dat was echt heel leuk. Waren sinds... heel veel collega's en applaus, zoenen, felicitaties, bloemen. Ja, dat was heel fijn. Een hoop opwinding. En ja. hoe is dit nou gegaan? Heb jij zelf je uh, belangstelling kenbaar gemaakt of hebben ze je hiervoor benaderd? Nee, benaderd, ja. En dan had je toen gelijk zoiets ja? Ja, met uh, drie werf, met enorme hoofdletters ja. Ja. Ja. En, en toch begreep ik dat je nog wel screentest moest doen. Toen ja, dacht ik, he, dat... wat apart, want je werkt hier al een hele tijd. Nee, nee, nee, ja, screen test, dat ligt eraan hoe je, het, uh, hoe je het uitlegt, denk ik. Het was een proefuitzending en dat vond ik zelf prettig om te doen. Gewoon omdat ik nog nooit acht uur heb gedaan. Vond ik het wel even fijn om te voelen hoe dat is. Om uh, door het decor heen te wandelen en uh, wat onderwerpen te doen. Ja, want je moet nu natuurlijk gaan lopen. Hè? Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren? Is dat echt heel anders? Nou, lopen kan ik al een tijdje. Dus dat gaat goed komen. Ja. Maar is het nee, presenteren anders? anders? Nee, vind ik niet. Ik heb al wel, uh, want bij RTV Utrecht heb ik een programma gedaan. Dat was een, uh, een programma op locatie over allerlei geschiedenis, onderwerpen uit de geschiedenis. En daar was ik ook alleen maar aan het lopen en presenteren. Dus het, nee, het voelde niet heel gek. Het voelde juist fijn. Je bent wat, uh, wat losser, hm. denk ik. En hoe bereid je je voor op de reacties? Want je, je ziet wel op het moment dat vrouwen helemaal in beeld zijn. Er komt er altijd ongelooflijk veel commentaar, hoe mooi je er ook uitziet. Uh, er wordt weer op andere dingen gelet bij zo'n acht uur journaal... als je door het decor loopt. Ja. Tenminste, dat heb ik gezien bij de vrouwen die het al hebben gedaan. boter op je schouders en het er lekker vanaf laten glijden. Ja is, is dat, ja, is dat voor jou makkelijk? Heb, heb je daarover nagedacht? Van hoe ja, ga ik tuurlijk. er straks mee om? Ja, tuurlijk. En ik, uh, ik, doe dat, ik ga dat niet anders doen dan wat ik nu doe. Ik uh, neem de kritiek van de mensen uh, die ik hoog heb zitten. En dat is gewoon een petit comité die, uh, met wie ik graag uh, praat over hoe ik mijn werk doe. En de rest, ja... Je gaat kan niet iedereen heen. tevreden stellen en dat ga ik ook niet proberen. En, en als je kijkt naar de toon, hè, wat voor toon wil jij in het acht uur journaal brengen? Waaraan kunnen we zien, ja, dat is echt de stempel van Annegien straks. Dat zal niet wezenlijk anders zijn dan wat ik nu doe. En ik denk dat mijn uh, kracht ligt bij dat ik uh, dicht bij mezelf blijf. Ik voel mij niet een ander mens als ik presenteer... dan dat ik nu met jou zit te praten of dat ik uh, straks met uh, mijn lief zit te praten. Uh, ik ben gewoon Annegien, dezelfde Annegien door al die dingen heen. Want er is natuurlijk ook veel gesproken over het 8 uur journaal... dat het publiek, een breder publiek moet worden aangesproken... dat het nieuws misschien soms wat dichter bij de uh, kijker moet worden uh -huh. gebracht. Is dat iets waarvan je denkt, nou, dat ga ik bij achter, ga ik aan werken... of zeg je, dat heb ik eigenlijk al helemaal vanzelf, dat, dat loopt straks. Ja, nogmaals, ik denk dat ik niet... het zou heel raar zijn als ik nu ineens een hele andere presentator word. Ik denk dat de hoofdgedachte er ook niet blij van wordt... als ik het nu ineens heel anders ga doen... Uh, dus wat ik nu al doe, dat blijf ik doen qua presentatie. En verder is het natuurlijk wel een ander journaal. Dat is wel anders. Zes uur is wat, uh, wat snappier, wat sneller, wat korter. En uh, acht uur kan je toch iets meer, uh, misschien meer met achtergrond. Je kan meer je. Uh, je, je hoe noem je dat? Losgaan op de inhoud. Dus je kan de schermen gebruiken, je kan wat, ja, wat meer dingen doen met het onderwerp. En is dat ook iets wat jij prettig vindt? Want, uh, ja, daar heb ik heel ik, veel zin ik, in. Volgens mij zit jij wel een beetje in die hoek toch? Ook echt niet alleen het, het voorlezen van nieuws, maar ook echt het journalistieke nee, nee, nee, nee, daar, werk. daar kijk ik echt naar uit. Om straks uh, samen met de redactie en met de eindredacteur en de regisseur... en wie er allemaal zich mee bemoeit om echt op onderwerpen te gaan zitten. En hoe gaan we dit aanpakken? Welke invalshoeken bedenk je erbij? Uh, uh, welke, hoe ga je het brengen? Dus uh, visueel brengen, daar heb ik ontzettend veel zin in. En 13 mei, dan is de, dan eerste, is de eerste uitzending, hè? Jazeker. Gaan wij zien. Annegien <laughs> Steenhuizen, Dankjewel. je Alsjeblieft. Nu terug naar 1988. Travelling wilburys Een gelegenheidsgroep met niet de minste... Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison. Well it's all. Tell you everything. The line, the line. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if the say you're Somewhere down the road when somebody plays If you're by myself The End of the Line, zo heette dit nummer van de Travelling Wilburries. Peter Kuipers-Munneke is hier voor het weer. Peter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mooi, maar koud nog steeds. Of doet de zon uh, vanmiddag wel zijn werk met de temperatuur? Nou, de zon die doet behoorlijk zijn best. Want als die zon er niet zou zijn, dan zou het echt wel 2, 3 graden kouder zijn. Dus uh, ja, dat maakt wel zeker een verschil. Het is overigens zo dat als je in de zon zit... dan voelt het ook wel weer wat warmer aan dan uh, wanneer je in de schaduw zit... Dat lijkt heel logisch, maar als de, de, de metingen van de luchttemperatuur... In, uh, bij het KNMI bijvoorbeeld, die worden gedaan in een kastje... Uh, afgeschermd van de zon. Dus die temperatuur die geeft nooit helemaal de temperatuur aan... zoals je die zou voelen als je buiten bent. Dus uh, ja, als je, als je in een mooi plekje buiten de, uh, uit de wind gaat zitten... Ja, zetten, ik dan dan, uh, zeggen, want die wind die, uh, snijdt nog steeds behoorlijk. Ja, die waait nog steeds uit het uh, noordoosten... Dat blijft trouwens ook zo. Uh, morgen dan waait die wind ook uit het uh, noordoosten. En uh, die uh, gaat weer wat aantrekken. Kracht 4 uh, tot 6. Uh, vooral in het IJsselmeer gaat het uh, behoorlijk hard waaien. Het is overigens wel zo dat die wind wat vlagerig wordt. Dus, dus ja, er kan sprake zijn van wat windstoten. En de temperatuur die komt morgen uit rond een graadje of zes. Uh, en daarna de dagen, uh, gisteren hoorde ik van Willemijn Hoeberg gaat het langzaam iets omhoog met die temperatuur. Ja, de temperatuur zit inderdaad in de lift, maar hij heeft geen snelle lift gekozen. Het gaat heel erg langzaam. Uh, maar in het weekende gaan we toch uitkomen op een graad of acht, à negen. En dan als ik even in mijn glazen bol kijk, we noemen, meteorologen noemen alles... meer dan vijf of zes dagen vooruit noemen we de glazen bol... Dan, dan gaat die wind toch draaien. Dan zijn we eindelijk van die noordoostenwind af. Uh, hij draait zelfs naar de tegenovergestelde richting, naar het zuidwesten. En uh, ja, dan krijgen we temperaturen die iets meer passen bij de lente. Maar uh, de keerzijde daarvan is dat het weer, weer wat wisselvalliger gaat worden. Hoewel de natuur misschien wel zit te wachten op wat regen. Dus volgende week iets warmer waarschijnlijk. En ja. dan ook wel weer neerslag. Wat we nu eigenlijk niet hebben. Meer wisselvallig dan nu. Peter kuipers Munken, dankjewel. Gaan we naar Denemarken? Want tienduizenden leraren daar die mochten vandaag de school niet in. En dat komt omdat de Onderwijsvakbond weigert in te stemmen met hervormingen binnen het onderwijs. Nou, dat roept natuurlijk wel wat vragen op. Daarom contact met correspondent Rolien Creton in Kopenhagen. Rolien, zitten jouw kinderen ook noodgedwongen thuis op het moment? Een deel van mijn kinderen. Ik heb er een op de kleuterschool. Die is wel open, maar mijn oudste zit op de basisschool... en die heeft inderdaad uh, vrij, dus die staat te juichen. Die staat te juichen. Uh, de leraren niet, want ja, soms staken ze... en dan gaan ze vanzelf niet. Maar in dit geval zouden de leraren wel les willen geven... leraressen, alleen mogen ze de school niet in. Klopt. Um, uh, ze hebben namelijk een conflict uh, met de gemeente. Dat zijn in dit geval de werkgevers van de onderwijzers... En dat conflict gaat over uh, de verdeling van de werkuren van die onderwijzers. In Denemarken is het zo dat onderwijzers relatief weinig uren voor de klas uh, staan. En veel tijd hebben voor voorbereiding. Dat is in de wet vastgelegd. Dus uh, onderwijzers die per dag zo'n drie uur lesgeven... hebben vijf uur voor ja, voorbereiding, nakijken en een klein beetje voor uh, vergaderen. Oh. Uh, de werk ja, ja, dat is, dus, dat, dat is een, in, in Nederland heel anders. En de gemeenten die zeggen ja, dat ze een meer flexibele regeling uh, willen hebben. Uh, zodat onderwijzers meer uh, voor de klas staan. En dit conflict uh, maakt deel uit, kun je zeggen, van uh, drastische hervormingen die de Deze regering wil uh, doorvoeren. Tot nog toe was het zo in Denemarken dat ze altijd zeiden van ja, kinderen moeten zo lang mogelijk uh, spelen. Maar in het kader van de internationale uh, concurrentie wil de regering dat vooral de jongere leerlingen ja, lang, langer op school zitten. En dat betekent ook dat de onderwijzers ja, meer uh, voor de klas moeten staan en minder uren thuis hebben om de lessen voor te bereiden. Want wacht even, als je dan op de basisschool zit in Denemarken, dan heb je dan maar drie uur per dag les of heb je dan twee keer drie uur maar dan van verschillende leraren? Nou, je gaat uh, uh, de, de jongere, dus een basisschool in Denemarken is van 5 jaar tot uh, 15 jaar. En de jongere uh, leerlingen die gaan van 8 uur tot 1 uur naar school. En van die, in die tijd geeft uh, de onderwijzer. Uh, iets meer dan drie uur les. De rest is uh, speelkwartier en dergelijke. Dus uh, ja, dat willen ze gaan veranderen. Ja, en en uh, de, de leraren die willen dat dus kennelijk niet? Of in ieder geval de Onderwijsbond? Want, want welk argument heeft de Onderwijsbond dan? Ja, de onderwijzers die zeggen... als we minder tijd hebben om die lessen voor te bereiden... dan uh, worden de lessen minder goed. Uh, dan, dan, uh, en ze zeggen ook... Uh, als leerlingen, uh, jongere leerlingen meer uren in de, in de, in de klas zitten... Bet dat betekent niet dat ze slimmer worden. En ja, voor die onderwijzers betekent het vooral een, een verandering... in uh, een werkomgeving en een werkritme waar ze al heel lang aan gewend zijn... Ja, ze moeten verworven dus, rechten opgeven. En weet jij hoe, hoe het uiteindelijk zit met die resultaten? Want is internationaal gezien dan uh, het nodig om meer te concurreren? Worden ze uiteindelijk toch minder goed opgeleid op die scholen dan bijvoorbeeld hier in Nederland? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Kijk, um, er wordt vaak verwezen naar uh, uh, de PISA-onderzoeken. Ik weet niet of je dat kent. Dat ja, zijn van die vergelijkende ja. onderzoeken uh, onder basisscholen. En daarbij ligt Finland altijd op nummer één. Uh, en, en Denemarken ligt zo'n beetje in de middenmoot. En er wordt altijd gezegd... Um, ja, da, da, da, dat moeten we gaan veranderen. Het is wel zo dat in Denemarken... dat altijd de nadruk heeft gelegen op dat spelen. En dat je... Dat kinderen uh, eigenlijk meer moeten spelen en niet zo lang in de klas moeten zitten. En ja, daar, daar willen ze van af. Uh, en in Denemarken uh, ja, heeft zeker ook te maken met de crisis. Wil uh, gaan hervormen. En dit is een deel van, van, uh, kun je zeggen van, die, uh, van die hervormingen. Ja, begrijp ik. Goed. Nou, daardoor konden uh, vandaag een kleine miljoen leerlingen dus niet naar school in Denemarken. En dat kan ook nog wel even zo doorgaan als uh, het conflict niet wordt opgelost. Roling Kreton, dankjewel voor jouw uh, bericht uit Denemarken. En uh, weten we weer een hoop meer over het onderwijs daar. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren.